Ook wordt sonarapparatuur gebruikt om het lichaam van de man op te sporen. In de Nigeriaanse stad Jos is een aanslag gepleegd op een kerk. Daarbij zijn een vader en zijn dochter omgekomen. Een zelfmoordterrorist reed met een auto vol explosieven... tegen de gevel van de kerk, waar op dat moment een dienst bezig was. Ook de dader kwam om. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is niet opgeëist. Met kerst pleegde de radicale islamitische groepering Boko Haram... een aantal aanslagen op kerken in Nigeria...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 De komiek Adam Sandler heeft een recordaantal nominaties in de wacht gesleept voor de Razzies, de jaarlijkse prijzen voor de slechtste filmprestaties. Hij is elf keer genomineerd, onder meer in de categorieën slechtste acteur en actrice. In de film Jack and Jill speelt hij zowel de mannelijke als de vrouwelijke titelrol. De nominaties zijn bekendgemaakt op de dag voor de uitreiking van de Oscars, de prijzen voor de beste films van het jaar. Het weer bewolkt, plaatselijk wat motregen in de loop van de ochtend opklaringen. Vanmiddag veel zon.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 over de onvoltooid verleden tijd. Met Michal Citroen en Jos Palm. Goedemorgen, hartelijk welkom. Fijn dat u weer naar ons luistert. Naar geschiedenis op Radio 1, zoals elke zondag, tot 12 uur. En blijf bij ons, want vandaag hoort u onder andere... het verhaal van Henk Hinsbeek van precies 70 jaar geleden. Toen ik in het water lag... toen konden we zien dat er nog verschillende mensen uh, aan boord waren. En, uh, en ik zag er nog één die helemaal naar het puntje van de, van de, ja, van de voorkant klom. Uh, maar, want die, die Kortenaar die, die brak in, precies in tweeën en zonk naar beneden. Maar wij moesten zo ver mogelijk van, van de boot uh, zwemmen... want dat, dat werd ons geroepen in, uh, toen wij in het water lagen... Het schip van Henk Hinsbeek werd aan het einde van de middag op 27 februari 1942 getorpedeerd aan het begin van de slag om de Java-zee. Straks meer over deze zeeslag, waar 70 jaar geleden zonder succes door een geallieerde vloot onder leiding van schout bijnacht Karel Doorman werd gevochten tegen de Japanse landing op Java. Een slag die op één dag aan zo'n 900 Nederlanders en ongeveer 10 Japanners het leven kosten. Ja, en verder vanochtend verwelkomen we weer uh, onze columnist... en ex-Rusland-correspondent uh, Alexander Munninghoff. U hoort hem rond half elf. Alexander, welkom. En we zijn blij dat weer eens bij ons aan tafel is geschoven... professor Henk Wesseling, emeritus hoogleraar geschiedenis... algemene geschiedenis te leiden. En de reden dat Henk Wesseling hier zit... is dat hij nu deze week een boek heeft gepubliceerd over... Charles de Gaulle, de laatste Franse staatsman, generaal de Gaulle... de laatste Fransman die deed alsof Frans, Frankrijk een wereldmacht was. Mist, mist u dat een beetje, een Fransman, een Franse president... die doet alsof Frankrijk een wereldmacht is? Ik heb niet de indruk dat ze doen alsof ze geen wereldmacht meer zijn. Het probleem is dat ze het niet meer zijn. Juist. Goed, en dan moet Frankrijk en wij mee leren leven. Dat gaat vanzelf. Dat gaat vanzelf, goed. Na het nieuws van 11 uur hoort u dan de recente historische boeken besproken door onze recensenten Han van der Horst en Paul Arnoldussen. En tot slot om half 12, het tweede en laatste deel van het spoor terug over de geschiedenis van buurthuis De Mussen in de Haagse Schilderswijk. Maar eerst het nieuws uit Amerika van deze week. Here comes the Mormon church. Apparently this time they have baptized Anne Frank. Republican presidential candidate Mitt Romney is being asked to take a stand on a new embarrassment for the Mormon Church. We told you yesterday the church apologized for breaking a promise to stop baptizing Jews after they died in the Holocaust. Mormons have baptized an untold number of dead people including Anne Frank, Adolf Hitler, Joseph Stalin, various presidents of the United States and more recently Barack Obama's mother. Ja, u hoort het goed. Uh, Anne Frank is door de Mormonen gedoopt. En ze is niet het enige slachtoffer van de Shoah die dit overkomt. De postume doop van Anne Frank en andere Holocaust-slachtoffers heeft in de VS deze week een enorme ruil veroorzaakt. En nu is daar. Uiteraard ook de Republikeinse presidentskandidaat... de Mormon Mitt Romney bij betrokken. Waarschijnlijk krijgt het daarom ook zoveel aandacht. Aan de telefoon onderzoeker en publicist David Barno van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie... over deze merkwaardige doop van Anne Frank... andere Holocaust slachtoffers en, zoals we net ook konden horen... geloof het of niet, Adolf Hitler. En Stalin. Um, het is uh, een week geleden dat Anne Frank is gedoopt, David Barnow... Um, Waar, leg even uit, waarom doen ze dit? Uh, het, uh, de kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen, want zo heet het officieel, uh, gelooft dat er uh, hier op de wereld nog miljoenen en miljoenen mensen zijn die niet gedoopt zijn. En het is heel zielig voor ze en daar kan deze kerk wat aan doen. Dus die uh, heeft een soort plaatsvervangende doop ingesteld. Maar dat gaat eigenlijk alleen voor familieleden van mormonen. En niet wat nu constant gebeurt dat ze eindeloze begraafplaatsen eh, namen opschrijven... en die mensen en mas gaan dopen. Nee, officieel hoort het iemand te zijn die namens grootvader of grootvader of wat dan ook gedoopt wordt. En het tweede punt is, dit is bedoeld van als uh, uh, de wederopstanding daar is... en wij allen uh, weer uh, op aarde komen of in de hemel, ik ben er niet zo goed in... Uh, dat je alsnog kan beslissen of je die doop aanvaardt of niet... Theoretisch klinkt dat allemaal heel mooi, maar in de praktijk zijn Mormonen actief bezig om de hele wereldbevolking in database te krijgen en die te dopen. En wat is er mooier dan beroemde mensen te kunnen dopen? Ja, maar wacht even David Barnum, het gaat niet alleen om de levenden, maar vooral ook om de overleden, de doden ja, nee, mensen. Het gaat, uh, mensen. gaat, het gaat ja. om de doden, het gaat om dus de doden. Nee, want de levenden die kunnen nog uh, altijd uh, gedoopt worden tijdens hun leven. Het gaat om de doden. Ja? Maar hoe gaat dat dan? Iemand die dood is, kan... Ja, ja. Hoe doopt ja, iemand die er doopt, niet is, die dood is? Het, het groot, het, zoals het officieel hoort te gaan, iemand is... Eh, ik ben mormoon, mijn overgrootvader die is helaas niet gedoopt. Ik ga met een andere mormoon in een wit gewaad uh, uh, bij een vijvertje in uh, zo'n tempel staan. De naam wordt voorgelezen van mijn overgrootvader en ik word even ondergedompeld. Nou is dat een uh, wat uh, langdurig en lastig proces om de hele wereldbevolking die dood is te dopen, dus dat doen ze in de praktijk niet. Maar het grote probleem is natuurlijk, als je er niet in gelooft... waarom zou je er dan druk maken? Da nou, daar komen we zo op. Het is een heel even nog voor mensen die, die dat uh, uh, niet nou, weten. Nou gaat, ja. de, uh, uh, dat hele genealogiecentrum, wat het beste is ter wereld, geloof ik... in Salt Lake City, is er om die reden, hè? Ja, ze zijn, uh, ze zijn echt begonnen van... Uh, nou, een mormoon wil zijn hele familie terug tot... Uh, Laten we zeggen tot Adam en Eva. Wil die graag uh, dopen? Ja, dan moet hij ze wel eerst uh, goed uh, tevoorschijn weten te vogelen. Nou, daar heb je genealogie voor. Daar heb je uh, moderne uh, computers voor. Dus in Utah staat het meest grote geavanceerde werktuig en werktuigen... om genealogisch onderzoek te kunnen doen. En een groot deel daarvan is ook openbaar. Je kan je eigen naam intypen Precies. en kijken welke van jouw voorouders... al het genot hebben uh, gesmaakt om herdoopt te worden of gedoopt. Maar nu naar Anne Frank uh, ja. en vele, vele Joodse oorlogsslachtoffers ja. met haar. In de, in de jaren negentig kwam, uh, kwamen Joodse organisaties erachter... dat de mormonen wel heel erg enthousiast bezig waren... om uh, lijsten van omgekomen Joden, omgekomen in de holocaust... om die op te nemen en ze te, um, te dopen. Nou, met name Joden hebben natuurlijk door de eeuwen heen... Bijzonder veel last gehad van christenen die hun best deden om die arme Joden tot het christendom te brengen. En dan drukt u het dus... nog voorzichtig uit, ja? Yeah. Dan druk ik het nog voorzichtig uit. Uh, die mormonen riepen, al, nee, dit is geen, dit is geen. Uh, we maken ze niet christelijk en ze mogen die naam als altijd nog beslissen of ze willen of niet. Maar Joden namen daar geen genoegen mee. En toen is er een uh, plechtige afspraak gemaakt in 1995 van oké, okay, wij gaan geen. Uh, Um, omgekomen in de holocaust omgekomen joden in deze uh, genealogie opnemen en toen hebben ze ook zo'n kwart miljoen joden ervan verwijderd. Ik weet maar aan hoeveel ze er al in hadden zitten. Het ja, ja, is ongelooflijk. Het zijn mensen permanent daarmee bezig. En Eva. Dat kon je ...miljarden mensen, dus ja. ze zijn de komende jaren nog geen Maar goed, ze hadden leven. beloofd dat niet meer te doen en toch... En dat gebeurt, en het gebeurt wel. En dan ja. zegt de club in Utah, daar zit het, ho het hoofdkantoor van de hormonen... ...die zegt, ja, we hebben 13 miljoen leden... ...en die kunnen we niet allemaal controleren. En dan, dan komt het, dat ze nu dan, komt dat dan weer naar boven. En deze Amerikaan, die uh, Redkey, uh, die dat onderzoekt... ...die zegt dat dit al de negende keer is dat Anne gedoopt is... <laughs> Dat ook, dan zou je zeggen, nou die computers zijn ook niet zo slim... dat ze dat niet doorhebben dat ze al een keer gedoopt was. Maar is, is dat, ja sorry dat ik het zo platvloers moet zeggen... maar is dat nou omdat ze zo graag Anne Frank erbij willen hebben in het jennaam... net zoals, ik begrijp, de ouders van Simon Wiesentaal... Uh, ja, de beroemd, beroemd, de... Heren, er wordt mee, ge, mee, mee gesold. In 2004 was hier die grote kro uitzending, die is de beroemde Nederlander... Dus Anne Frank werd vierde of achtste, dat weet ik niet. Maar toen bleek dat ze geen Nederlander was. Nou, Kamerleden die buitselden over elkaar om haar het Nederlanderschap te geven. Ter terwijl dat toch verder aan iemand is aangeboden bij mijn weten de ja. laatste honderd uh, jaar. Je, je bedoelt, met Anne Frank uh, gaat iedereen aan de haal als ja. je maar even de kans krijgt. Uh, ja. Is er in dit verband ook sprake van bijvoorbeeld uh, uh, andere kerkendenominaties die haar uh, gaan dopen of hebben geprobeerd gepro te dopen? Ja, een jaar of tien, vijftien geleden was er een, een, een uh, Rooms katholieke bisschop, die vond het ook heel goed om haar uh, ongevraagd katholiek te maken, maar zijn baas, de pauze, heeft daar snel een eind aan gemaakt. Kijk, is, kijk. Dat is niet zo... Uh, <laughs> maar nog dacht, even... Want... De Ik kan het niet zo goed, laat ik maar zeggen. <laughs> Jos blij. Maar nog heel even terugkomen op dat dopen van beroemde mensen. Ze willen ja. ze er graag bij hebben, tot slot. Maar ik, ik hoorde de moeder van Obama. Uh, het, het maar kan ook. Volgens zijn eigen doctrine kan het niet. Want je moet familieleden hebben. Ja. Dus iemand, iemand, een familielid, Buddy Elias. Dat is de enige neef uh, van, van uh, Anne Frank, die leeft nog. Die zou mormoon moeten zijn en die zou het hebben moeten aanbrengen. Nou, maar waarom? In geval... Staat er dan in dat lijstje, of, of is dat uh, de CNN die de, die de plank mislaat? Maar Adolf Hitler zou dan ook. Ja, als u Ja, hoor. Er, is, er is het probleem geweest dat uh, uh, Bundy, een uh, massamoordenaar, massa die staat er ook op. Ja, kijk, als het hier namaals hier is, dan zijn we allemaal gelijk hoor. Kijk, de, de, de, de, en ik geloof dat het uitgangspunt van het christendom in dit verband is... ...we verachten de zonde, maar niet de zondaars. Zo is dat. En, uh, de, de, dus en als je vandaar... niet gelooft, waarom zou je druk maken dat je op zo'n lijst staat? Ja, daar, daar heeft u ook gelijk in. Goed. De, we begrijpen nu waarom Anne van het postuumgeduld is. Leef leef en, keer, en, er en er komt er vast, komt nog, vast een nog een tiende keer. komt vast nog een tiende keer. David Barnal, heel hartelijk dank voor uw, uw toelichting. Goedemorgen. Goedemorgen. De meesten van u hebben het wel gehoord. Morgen in Den Haag wordt herdacht dat 70 jaar geleden... op 27 en 28 februari 1942 de slag in de Javazee plaatsvond. U heeft dat alleen al gehoord omdat... vanwege rond de berichtgeving rond prins Johan Friesel is gemeld... dat de koningin wordt vervangen bij de herdenking door Willem-Alexander. Een van de heel weinige overlevende van die slag die nu nog in leven is... en dus ook aanwezig zal zijn bij die herdenking... is Henk Hinsbeek, u, net, u hoorde hem net al eventjes. Ik mocht deze week bij hem... ja, hij is 91, bij hem in Leeuwarden langskomen... om zijn persoonlijke ervaringen vast te leggen. Dat willen we heel graag laten horen. Maar... Henk Hinsbeek lag voornamelijk in het water, zes uur lang, tijdens de slag om de Javazee. Dus hij heeft niet echt het overzicht over wat er exact gebeurde. Dus we willen ons heel graag uh, maritiem-historisch laten bijpraten hoe die slag is verlopen. En Anita van Dissel is maritiem-historicus aan het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en de Universiteit van Leiden. En zij was bereid om dat te komen uitleggen. Goedemorgen, hartelijk welkom. Goedemorgen. Um, Februari 1942. In december hebben we de aanval Pearl Harbor gehad. Twee maanden later ligt er een Japanse vloot in de Javazee... en is al een groot deel van Azië, als ik het goed heb... van in Japanse handen. Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat dat zo snel gegaan is? Nou, De aanval op Pearl Harbor vond plaats op 7 december. En inderdaad, in 2,5 nou, maand was heel Zuidoost-Azië... Um, ja, bezet of in de handen van de Japanners. Um, de geallieerden, en dan heb ik het over de Amerikanen, Britten, Nederlanders en Australië, werden eigenlijk ook totaal overrompeld door het duizelingwekkende tempo waarop dit ging. Um, nou, dat kwam enerzijds omdat de Japanners gedreven werden door ja, een imperiale expansiedrift he, op, op zoek naar grondstoffen die ze hard nodig hadden om de oorlogsmachine uh, in gang te houden. En anderzijds omdat de geallieerden eigenlijk geen enkele ervaring hadden in gezamenlijk optreden. En zo volgde schok op schok um, van de Japanse aanval. He, in, um, het is ook wel eens verbeeld als, een, uh, als een, ja, een, inkt, nou, een inktvis die zijn tentakels uitspreidt. Of een olievlek die over heel Zuidoost-Azië uitvloeide. Hoe, ongeveer hoeveel floten hebben ze dan op dat moment in die oceaan dan niet liggen? Nou, floten... Nou, het of gaat het, natuurlijk... rukt, is, is het één enorme armada die oprukt van, van plek naar plek naar plek? Nee, dat hebben ze natuurlijk uh, gespreid. En het ging natuurlijk ook niet alleen om de vloot... maar ook om uh, luchtaanvallen, die ook heel belangrijk waren. En daarom hebben ze ook de op Pearl harbor ingezet. Omdat ze natuurlijk hoopten dat ze daarmee al een, um, een groot gevaar... Um, um, ja, de grond inboorden eigenlijk. En um, van Nederland, wat Nederland in Nederlands-Indië in bezit had... dat bestond uit... Nou, Zeg honderd schepen, waarvan de kern van de vloot werd uh, gevormd door vier kruisers, zeven torpedobootjagers en uh, 15 onderzeeboten. En dan nog een Rits Mijnenleggers en Mijnenvegers. Ja, dat zegt ons. Dat klinkt uh, stevig, maar. Stelt het ook iets voor in verhouding tot wat de Japanners op zee nou, hebben in, liggen dan? Nee, in verhouding tot de Japanners niet. Maar er lagen natuurlijk, hè, de Britten hadden net uh, de Repulse en de Prince of Wales naar Singapore overgebracht. Zijn goed, dat vliegdekschepen? Uh, nee, dat waren kruisers, slagkruisers. De een iets zwaarder dan de ander. Maar ja, ook die werden drie dagen na Pearl Harbor uh, door een torpedoaanval uh, naar de grond ingeboord. Uh, maar de kern is natuurlijk dat ze geen. Ervaring hadden met gezamenlijk optreden en dat er ook geen geallieerd plan lag om de uh, Japanners op systematische wijze te weerstaan. Ze weten wel zo tegen het einde van februari dat ze eraan komen, dat, dat weten ze zeker. Ja, nee, dat was onhoofdkomelijk. Ja. En is Java dan het laatste bastion wat uh, moet vallen? Uh, nou, dat moest vallen. In ieder geval is het wel zo... dat Java ja, de laatste citadel van verzet was. Uh, en om dat te verdedigen was er inmiddels in die 2,5 maand... ook een combined striking force uh, gevormd. Waarin uh, Amerikaanse, Britse, uh, Nederlandse... en een Australisch schip verenigd waren. Maar dat was aan de andere kant ook weer de zwakte van de geallieerden. Zij hadden een heterogene vloot van vier marines... die weinig met elkaar hadden. Ja, en de, de Japanners zijn natuurlijk intussen heel erg goed geoefend en heel effectief. Aan het hoofd van in ieder geval de geavieerde vloot is op dat moment Schoutmijnacht Karel Doorman. Laten we even gaan luisteren naar wat Henk Hinningsbeek overkomt, zo die dagen vlak voor de slag. Ik weet van mezelf dat ik alleen aan boord naar de Kortenaar moest, want hij, hij was op de rede. Dus ik moest helemaal met, de, met een bootje naar het schip gevaren. Worden. En was dat de eerste keer? De eerste keer dat ik aan boord kwam, dat, dus je weet van niks. Kortenaar was een torpedobootjager, zover ik weet. Dat, dat, want ik, was, ik had geen kennis van hem. want de, wij, wij zijn uh, uh, schooljongens, eigenlijk, en werden, werden wij, kwamen wij aan boord. Maar... Veel weet ik er niet van, omdat ik... Ik zat alleen maar twee dagen aan boord voordat die getorpedeerd werd, kort Kortenaar. Ik, ik kon niks meer doen, want ik, ik hoefde niks, toch, nog niks te doen. Ik werd nog niet ingedeeld voor mijn werk elektricien. We hadden allemaal in, in, in uh, alarmtoestand aan boord. Ze hadden weinig tijd voor mijzelf, want alles, ze waren overal mee bezig. Allemaal erg spannend aan boord. Ik, ik wachtte alleen daar onder een koepel en ik kon naar buiten kijken... en ik mocht niet uh, in de weg lopen van, van, die, uh, van, van die mensen... want ze waren allemaal hartstikke druk bezig. En het... Toen, toen het schip geraakt werd, toen na een korte tijd werd er uh, opgeroepen... van uh, all hands uh, overboord, mochten wij overboord springen. Uh, reddings, uh, reddingsflotten, die waren al aan uh, overboord gegooid. En wij moesten daar in die reddingsflotten gaan uh, naar die reddingsflotten gaan zwemmen. Ja, het is een schooljongen dus die op stel sprong... aan boord van die torpedobootjager wordt gezet... daar twee dagen niks doet... Om vervolgens uh, in het water getorbedeerd te worden. De kortenaar is een van de eerste slachtoffers, meen ik, in de slag. Dat klopt, ja. De slag in de Javazee die um, bestond uit een middaggevecht en een avondgevecht. En of een nachtgevecht eigenlijk. En uh, de kortenaar uh, ja, was een van de eerste schepen na, de, na een uh, Britse torpedobootjager die uh, in tweeën brak en zonk. Ja. Heel Even, uh, het is misschien een misverstand, maar als ik deze meneer hoor, dan heeft hij meer geen idee wat hij gaat doen. Is dat typerend voor de hele Nederlandse vloot op dat moment? Nee, dat denk ik niet. Okay. Wisten... Hij was toch? Ja, ja oké, okay, ja. maar. Uh... Sorry, Alexander, ja. meneer. Hij was elektricien, dat hoorde ik hem zeggen. Ja, hij, ja. Zei, hij zei, hij had nog geen peertje ergens ingedraaid, hij heeft helemaal niks ja. kunnen doen, hij had, nee, dat had opleidingen een opleiding voor elektricien. Ja, maar de, er was paniek, gewoon, maar niet, ja. oh, het was niet overduidelijk inderdaad wat, die, uh, wat hem te wachten stond. Terwijl dat wel gezegd wordt van veel mensen, onder andere van Karel Doorman, dat hij precies wist wat hij tegemoet ging. Ja, van. Uh... Karel Doorman die wist dat zeker, Er zijn ook wel voorbeelden van. Hij heeft aan um, zijn schoonouders heeft in de, de week vooraf een brief geschreven... waarin hij zegt, nou, we staan met de rug tegen de buur. Maar ja, het is beter om te sterven als man... dan te leven als slaaf onder Hitler en uh, consorten. En ook uh, tegen zijn collega's uh, aan Wal heeft hij ook gezegd... nou, uh, als ik je terugzie tot in het hiernamaals. <kijf> He, dus die wist zeker waar die aan begon... Was dat een beetje de. Een beetje. Was dat de houding van de Nederlandse vloot? We gaan iets tegemoet wat onoverwinnelijk is, maar we kunnen niet anders? Nou, je houdt natuurlijk altijd hoop. Hè? En altijd dat er misschien een kans is. Um, dat je misschien in ieder geval een deel van je doel bereikt. Namelijk een deel van de invasievloot um, weet te raken. Dat. Uh, Sowieso. Maar um, ja, de hele mythologisering, eigenlijk die rond Karel Doorman is ontstaan. Hè, waarin ook zijn zijn uh, van All ships follow me. dat hij na dagge daggevecht heeft uh, uitgevaardigd. om de vloot te hergroeperen. Ja, dat heeft uh, na de oorlog. Uh, mythologische vormen aangekregen. Hè, op een wervingsaffiche van 'Ik val aan, volg mij' uh, te schrijven. Er is nog ja. een soort Michiel de Ruiter. Van gemaakt nou, uh, postuum, maar eigenlijk was dat niet terecht, zeg je? Nou, dat denk ik eigenlijk juist wel. Want waarom is die slag uh, in de Javazee zo memorabel? Uh, het was uh, natuurlijk vanwege het verloop, het katastrofale verloop... naast die 915 Nederlanders... en trouwens ook ruim honderd um, geallieerden uh, ten onder gegaan. Het was de eerste zeeslag in de Pacific War... war waarin echt twee escadervloten uh, elkaar bestreden. Maar het was ook de eerste zeeslag uh, van het Koninkrijk der Nederlanden... Hè, sinds 1813. En uh, in die zin was Karel Doorman ook de eerste vlootvoogd... die in het harnas... Tijdens een, uh, een zeeslag, nou ja, net als zijn illustere voorgangers uit de 17e eeuw, de Ruiter en tromp, ten onder ging met zijn bemanning. Ja. Dat. Je, uh, u refereert net aan die mededeling van Karel Doorman... All ships follow me. Dat komt omdat er totale chaos ontstaat. Omdat de schepen alle kanten opgaan. <coughs> Vooral ook na dat, uh, die kortenaar waar Henk Hinsbeek op zit... wordt getorpedeerd. Laten we nog even naar een stuk Henk Hinsbeek luisteren. Ja, die, die klap was hevig. Want ik kon niet, ik schudde zo en uh, ik, ik zakte door mijn voeten. Ik viel op de grond.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 Zonk naar beneden, maar wij moesten zo ver mogelijk van, van de boot uh, zwemmen, want dat, dat werd ons geroepen in, uh, toen wij in het water lagen. Ik wist dat ik uh, wel uh, mijn hoofd wel boven water Daar was. Daar was ik niet meer bang, eigenlijk niet bang. Maar het enige was, toen wij in het water lagen, was het zo koud. Dat leek het zo koud dat. Die, uh, uh, tanden klapperden en zo. En, en je, je enige wat je wil is gaan slapen. Ik heb wel, dus, uh, jongens meegemaakt die, dus die, die niet in die vlotten waren en eigenlijk al dood uh, rondbaggerden. doordat die zwemfles hun omhoog hield. Je luisterde, je probeert te luisteren naar bevelen en zo, want je hebt geen kennis van uh, feiten of wat dan ook. Ik hoorde wel mensen schreeuwen en zo. En dan probeer je natuurlijk de beste uh, te volgen naar jouw verstand. En, en wat werd er geschreeuwd? Dat je, uh, bij elkaar blijven. En uh, uh, zoveel, zoveel, zoveel mogelijk bij elkaar blijven. Je, je probeert niet uh, uh, ab, alleen te zwemmen... Ik heb niet gezocht naar uh, eilanden of land of zo. Dus je probeert uh, eigenlijk bij de groep te blijven. En, en dat schip, dat verdwijnt dus langzaam... Uh... Dat schip verdwijnt en dan, ja, dan zit je alleen en, in, die, in die groep. Hoe ver is het van Java vandaan, dat de slag wordt geleverd. Ja, de slag in de Javazee vond ongeveer uh, 60 mijl... ten noordwesten van Surabaya. Hè, dat is Oost-Java-plaats in de Javazee. Nou, zijn het meer dan duizend galieerden die daar omkomen. Uh, Henk Hinsbeek overleeft het omdat hij natuurlijk niet geraakt wordt... en dobbert daar zes uh, uur in het, uh, in het water. Maar heel veel uh, gaan dood. Er zijn maar heel weinig Japanse slachtoffers. Hoe kan het dat dat verschil zo groot is? Nou, dat heeft uh, ja, gewoon ten eerste te maken dat de schepen van het geallieerd eskade, de Combined Striking Force, weinig uh, succes hadden in hun, in, in hun doelen, in doeltreffendheid. Maar hoe kan en, het dat de Japaners zijn dat vlieg, Japanse vliegtuigen of waardoor we hebben ander geschut? Uh, nee, nou, het, het, het is zo dat um, de Japanse vloot bestond uit 18 uh, schepen. De geallieerden uit 14. Um, de Japanse schepen waren... Moderner, van een iets zwaarder kaliber. En je kunt je voorstellen, zij hadden bijvoorbeeld uh, de beschikking over een torpedo die uh, 30 kilometer kon rijken. Nou, als je zelf een torpedo aanval met veel kortere afstand moet, uh, moet doen, dan kun je, dan ben je natuurlijk veel kwetsbaarder. En bovendien hadden had uh, Takaki Takeo, dat was uh, de commandant van het Japanse eskader, die had um, de beschikking over verkenningsvliegtuigen. Dus die was eigenlijk continu op de hoogte van uh, de positie van de Combined Striking Force. En uh, doorman ontbeerde deze dus, um, verkenning. Dus technisch, ja. logistiek, Precies. overal achterstand. En ik Ajax ja. Barcelona de Graafschap. O onder de vergelijking, maar zoiets eigenlijk. Dat is een uh, forse vergelijking, maar nee, het, het klopt. En bovendien, ja, wat ik net al zei, de samenstelling van de vloot... heterogene hè, van de verschillende marines... Ja, want de communicatie niet, eigenlijk ook veel slechter verliep. Wat ook een uh, zwak punt was. Ja, want ze, op een gegeven moment, als die kortenaar geraakt wordt... dan spuiten ze geloof ik alle kanten op... en dan is het dus noodzakelijk voor Karel Doorman om te zeggen... all ships follow me. Uh, wat later zo heldhaftig is vertaald. is Ik val aan, volg mij. Uh, ik geloof dat dat er niet eens mee bedoeld werd. Hè? Jongens, wel allemaal die kant op. Want daar is de Japanse vloot, daar moeten we heen. Dat was nee, nou kom weer in de verkeerde Hergroepeer he? je, hergroepeer je. Dat is een standaard maritieme term, volgens mij. Ja, precies. Ja, nee, ja, zonder meer. Ja, ja inderdaad. Nou. Laten we nog één keer naar Henk Hinsbeek uh, gaan luisteren, die in het water ligt. Aan het gegeven ogenblik hoor uh, je. Rode zag je van ver andere boten aankomen, er langs. Die, die, wij schreefden naar die boten en toen zeiden ze stil, stil. Want ze ze dachten een heleboel, dachten misschien zeiden dat wel Japaners zelf. Dus uh, die, de, het toernooi, het eigenlijk oorlogstoernooi, dat, dat, dat draaide om ons heen. lijkt niet of wij in het midden van die toernooi waren. Want die schepen die kwamen langs en, en dan... Moest je weer een hele tijdje wachten. En er kwam er nog één. En dan werden we opgenomen door een Australiër. Die wachtte op ons. En dan moesten wij al, gingen wij allemaal naar die, naar, die, uh, naar die Australier toe zwemmen. En uh, die hadden netten over de reling gegaan enzovoort. En de, je had zoveel kracht en spanning dat je makkelijk uh, omhoog kon klimmen. Ik tenminste wel. Je denkt niet aan anderen. Je probeert zoveel mogelijk jezelf te redden. We hebben het koud en toen we aan boord kwamen... kregen we direct een rum, geloof ik, kreeg ik van hem... te drinken van die ene En ik kreeg een, een deken om me heen. Dan moesten we wachten. En dan werden we weer teruggebracht naar Surabaya. Je, je denkt, je, is Australië, je gaat helemaal naar Australië, nee, je werd naar Surabaya gebracht. <laughs> Zaten we weer midden in, in die oorlog van die Japanners. Ja, uh, hij, hij moet er een beetje om lachen, maar helemaal, uh, grappig is het natuurlijk helemaal niet. Want hij uh, wordt inderdaad teruggebracht naar Surabaya, komt in Japans krijgsgevangenschap. En dat betekent dat hij tot augustus 45 in Burma, en onder andere de Burma-spoorlijn werkt... Uh, dat is het gevolg van het verlies van die slag. Dat Java valt en dat Indonesië in handen is van de Japanners vanaf dat moment. Ja, met eigenlijk maar één etmaal vertraging konden de Japanners op vier plaatsen landen. En uh, ja, op 8 maart moest uh, generaal Terpoorten de capitulatie uh, tekenen. Ja, en, en ging is... Java verloren? Dat was de korte termijn. En ja, achteraf weten we natuurlijk dat dat ook begin inluiden van het verlies van Nederlands-Indië voor Nederland als koloniale. Ja, en op wat kleinere schaal is intussen al ook binnen een dag de Ruiter en de Java met Karel Doorman aan boord ook uh, gezonken. Ja, tijdens het nachtgevecht gaan uh, de kruisers de Ruiter en Java in, uh, nou binnen een half uur uh, verloren. De strijd is, is verloren, de Japanners kunnen landen, er zijn nog een aantal schepen die kunnen ontkomen. Die, die Australiërs die zitten met een ander probleem. Want die Australische schepen die willen ook wegmaken dat ze wegkomen. Want die zijn natuurlijk bang dat Australië als volgende aan de beurt is. Nou ja, dat, dat klopt. Er waren natuurlijk al aanvallen op Darwin geweest. Uh, nou Van die uh, Combined Striking Force... He, van die uh, schepen weten uiteindelijk de vier Amerikaanse jagers veilig Australische, een uh, Australische haven te bereiken. De andere schepen die proberen wel te ontsnappen. Maar um, twee ervan zullen ook op uh, een andere Japanse invasievloot, de westelijke invasievloot, stuiten in Straatsunda. En daarbij ook ten ondergaan, waar overigens ook weer duizend opvarenden ten ondergaan. Tot slot, Anita van Dissel. Zijn er lessen geleerd al meteen in deze slag... die maken dat een paar jaar later de geallieerden... zoveel effectiever optreden in, uh, in de Pacific... waardoor ze de Japanners kunnen overwinnen? Nou ja, elke zeeslag is anders. Maar zoals het eigenlijk ook wel verwonderlijk is... waarmee we mee begon dat de opmars zo snel ging... Ja, zo. Kunnen we ook zeggen dat in juni 1942 al een zwaar bevochten zeeslag, de Midway, waarbij de Amerikanen dan uh, winnen, plaatsvond. Dat is dus ook eigenlijk alweer heel snel. Dus, daarna, ja, dus dat dat is, dan dat, keert het al. Dan keert het al, ja. En moeten de Japanners eigenlijk al een offensief opgeven en um, ja, consolideren wat ze hebben. Ja, want Australië zullen ze uiteindelijk na Java ook niet meer aanvallen. Nee. Nou, niet aanvallen, dat is niet waar. Want op uh, 3 maart, dat is trouwens voor de Nederlanders uh, ook dramatisch geweest... vindt nog een luchtaanval op plaats in Australië. En uh, daarbij komen um, ook Nederlanders onder. En daarmee worden de vliegboten die daarheen uh, uitgeweken waren... die worden daar kapotgeschoten. Goed, morgen is de herdenking in Den Haag van de slag om de Java-Zee van precies 70 jaar geleden. Anita van Wissel, hartelijk dank voor je toelichting. Dan is het nu de hoogste tijd voor de column van vandaag. Alexander Meninghoff. Het verhaal gaat dat de schrijver-dichter Simon Vinkenoog ergens in de jaren 60 solliciteerde bij het toen nog prestigieuze weekblad Haagse Post, waar hij verslaggever van wilde worden. Het daartoe strekkende gesprek met hem werd gevoerd door mevrouw Sylvia Hilterman, echtgenote van de fameuze GBJ Hilterman, die toen hoofdredacteur was en vond plaats in diens werkkamer. Na enige tijd werd mevrouw Hilterman weggeroepen. Toen zij terugkwam, trof zij Vinkenoog aan... gebogen over de door hem geopende bureaulade van haar echtgenoot... en druk bezig de inhoud ervan te inspecteren. Het gevolg was dat Vinkenoog per direct door haar werd aangenomen. <coughs> Kennelijk liet mevrouw Hilteman het gegeven dat Vinkenoog... hier duidelijk initiatief, durf en doorzettingsvermogen had getoond... prevaleren boven de morele bezwaren die zijn handelwijze natuurlijk ook opriep. En zo hoort het ook, althans volgens mij... Een journalist is verplicht zijn kansen waar te nemen zodra die zich aandienen. Moraliteit speelt daarbij een ondergeschikte rol. Nu geef ik grif toe dat er in de laden van GBA Hilteman misschien weinig interessant te vinden was, maar de kans op een trouvaille bestond wel degelijk en die kans nam Vink een oog waar. Hij heeft overigens nooit naam als journalist weten te maken. <coughs> Met Jannetje Koelewijn is iets anders aan de hand geweest. Zij smeekte als het ware om weggestuurd te worden... door op het moment dat haar man in dat ziekenhuis in Innsbroek... een bij de behandeling van prins en betrokken collega ontmoette... duidelijk te zeggen dat zij journaliste was... en over wat ze zou vernemen zou gaan schrijven. Met andere woorden... Koelewijn liet weten dat ze vanaf dat moment... niet meer de gespanjeerde echtgenote van Tulken was... maar een bitch van de media... die elke kans op een scoop met beide handen zou aangrijpen. Dat beide medici desondanks haar beide gesprekken toelieten... is hun zaak. Ik beperk me uitsluitend tot Koelewijns handelwijze als journaliste... en die acht ik onberispelijk. Dat ze daarna nog geprobeerd heeft in het ziekenhuis... een bevestiging van wat ze gehoord had te krijgen... een poging die uiteraard tot mislukken gedoemd was... want daar werd ze wel weggestuurd, onderstreept dat. Het nieuws dat ze uiteindelijk bracht... geen schedelbasisfractuur en geen zwellingen in de hersens... was en is nog steeds correct. En ze schreef erbij onder welke omstandigheden... en van wie ze dat nieuws had gekregen. De lezer kon al dus zelf een oordeel... over de validiteit van een en ander vellen. Hoe zou ik het zelf gedaan hebben waren mijn vrouw... in plaats van een romaniste een neurologe geweest... die me dat ziekenhuis in had gesleurd omdat ze Mabel kende? Ik volsta als antwoord met een gebeurtenis... die mij ergens in de jaren zeventig van de vorige eeuw in Parijs overkwam. Ik was daar privé, maar werd gebeld door mijn redactie. Het bleek dat de relatie tussen Sylvia Christel en Hugo Claus... op de klippen was gelopen en nu ik toch in Parijs was... en ik had toch ook het adres van die beiden... Dat had ik door omstandigheden inderdaad... en zo begaf ik me inwendig, vloekend en tierend... naar het chique arrondissement... waar deze beroemdheden een appartement hadden. Het was zo'n flatgebouw met een concierge... waar je nooit langs, uh, nooit langs kunt zonder deugdelijke reden. Maar die persoon was er op dat moment even niet... terwijl de deur net geopend werd... door een verrukkelijk Parijsdametje van over de tachtig... die haar twee poedeltjes ging uitlaten. Ik hield de deur gedienstig voor haar open en slipte naar binnen omdat ik ook wist op welke etage La Christelle verbleef, aarzelde ik geen moment en ging de lift in. Mijn idee was dat ik zou aanbellen en me vervolgens genadeloos zou laten wegsturen. Einde missie. Dus toen de lift stopte, ging ik op zoek naar de deurbel. Pas na twee, drie stappen merkte ik dat ik met die lift regelrecht in het appartement terecht was gekomen. Dat heb je soms bij heel voorname flats, en zo ook bij deze. Ik voelde het hoogpolig tapijt zich vijandig om mijn enkel sluiten. Ik zag een secretaris met allerlei foto's en brieven. Het raam stond half open en er woei een lichte bries. te oordelen naar de opbollende vitrage. Het was gevaarlijk stil en er was niemand. Simon Vinkenoog had ongetwijfeld met deze situatie raad geweten. Maar ik sprong toen de een en ander tot me was doorgedrongen. terug in de lift, liet mijn bonkend hart tot bedaren komen. en stak vervolgens mijn hoofd naar buiten. Hallo? Hallo, riep ik met een belachelijk Frans accent. En toen ik niets hoorde, drukte ik op de parterre knop. Beneden stond je koele me op te wachten. Goed gedaan, fluisterde ze me toe. En gaf me een hartelijke collegiale kniphoog. Ja, Alexander Munninghoff, bedankt. Wat een geweldige journalistieke verdediging. Daar kunnen we verder niet veel meer van zeggen dan bescheiden je toeknikken. Ik zou het anders ook echt niet weten. Dankjewel, We gaan gauw door dan. Het is een veelzeggend beeld. De Franse president Sarkozy naast Merkel ten tijde van de eurocrisis. Als je het ziet, weet je meteen wie het voor het zeggen heeft in Europa. En dat is wel eens anders geweest. Wie ooit bijvoorbeeld de goal en de Duitse bondskanselier Adenauer naast elkaar zou staan, is dit meteen. Die man met die grote neus, de generaal, die is de baas. Zelf was hij daar in ieder geval heel zeker van. Herstel van Frankrijk als wereldmacht... daar lijkt zijn hele politieke loonbaan om te draaien. Maar is dat ook zo? Deze week kwam de biografie over de generaal getiteld... De man die nee zei, Charles de Gaulle, 1890 tot 1970. Ja, en die kwam uit bij uitgeverij Bert Bakker. Even maar voor de duidelijkheid. En bij ons aan tafel, we zeiden het al... de schrijver, de historicus Henk Wesseling. Meneer Wesseling... Uh, wat was nou precies, u dacht, de reden om dit boek te gaan schrijven... is altijd een rare vraag, maar u dacht... Uh, Frankrijk is zo, wat modderen Sarkozy uh, met Merkel, uh, Strauss-Kaan. We kunnen wel even wat Franse grootheid uh, de wereld. Kan dat wel gebruiken? U denkt dat ik het in zes maanden geschreven heb. Zoiets. <lacht> ja, nee. Dan moet ik het toch uit de droom helpen. Ik heb er wel enige <lacht> tijd aan moeten besteden voor ik het voor elkaar had. Nee, de reden ja. is eigenlijk heel simpel. Ik was uh, een paar jaar geleden... In Parijs, en daar was mijn uitgever ook. En zoals het wel meer gebeurt, komen er dan ideeën op. Dus ik was nog niet terug. Of ik had Mars Spijkers aan de telefoon en die zei... Henk, je moet een boek schrijven over de Goal. Nou, dat heb ik dan toen maar gedaan. Maar ik had natuurlijk al lang belangstelling voor hem. Ja, want u, u tupeert hem als de man die nee zegt. De man die nee zei. Um, ho ho hoe belangrijk is dat voor de Goal? Nou... Kijk, ik uh, heb het boek niet voor niks dat uh, prachtige motto uit Shakespeare's Hamlet meegegeven. Dat als het om de eer gaat, je om alles moet strijden. Dat is wat de Gaulle dus ook voortdurend gedaan heeft. Hij zei ook wel eens tegen Churchill: Ik ben veel te zwak om mij te permitteren om een concessie te doen. Want Churchill vond hem ook nogal eens lastig natuurlijk tijdens de oorlog. En dat was ook zo. Maar je kunt ook zeggen: Als je nee zegt tegen het een, dan zeg je ja tegen het ander. Dus hij zei: Nee tegen Pétain, die zei Frankrijk moet zich overgeven. En in zekere zin zei hij dus ja uh, tegen het andere optie... namelijk Frankrijk moet doorvechten. Ja. Alleen had die, kreeg hij niks mee, dat was natuurlijk het grote drama. We, we, we komen er dadelijk nog op, denk ik. Maar u, type, u, u, u uh, citeert ook André Malraux, die over De Gaulle gezegd zou hebben... hij is alleen maar op zijn gemak als hij nee zegt. Ja, het, het, het, dat is een curieus, curieus citaat. Een prachtig citaat, ja, maar ja. legt u eens uit... Nou ja, als je naar zijn geschiedenis kijkt, dan zie je dus die, die wonderlijke paradox. Hij komt uit een milieu wat uiterst conservatief is, hiërarchisch. Uh, vroom katholiek, uh, de moeder was zeg maar eigenlijk rustig, godsdienstwaanzinnig. En uh, de vader was een strenge leraar bij de, bij de, bij de bij Zwitte in Parijs. Dat is zijn milieu. Hij kiest voor een militaire carrière, u weet... Die ondergeschiktheid is de ziel van de krijgsmacht. Dat staat in het handboek soldaat. Dat heb ik eens gehoord van iemand die in dienst is geweest. Dus de hele gedachte van de krijgsmacht is de hiërarchie. Dus dat alles leidt ertoe dat je zou verwachten... dat die orders gehoorzaam. Maar dat, dat is ja helemaal zegt. niet zo. Ja. Hij zegt nee tegen de strategie van de Maginolini... de defensieve strategie. Hij zegt nee als uh, P.T.N. zegt we moeten capituleren... Uh, hij zegt nee uh, tegen Churchill. Hij zegt nee tegen Roosevelt. Hij zegt voortdurend nee. Dan wordt hij president. Hij zegt nee tegen de generaals die hem aan de macht hebben gebracht. En maakt Algerije. Dat blijft historisch zien. Denk ik toch veruit zijn grootste verdiensten. Zonder een burgeroorlog. Ik heb die tijd nog meegemaakt. En ik kan me goed herinneren hoe sterk dat gevoel was dat het ieder moment uit de hand kon lopen en dat ja. er dus ook van nou, was. U, u, Het was toch ook de tijd dat u naar Parijs strok als student Juist, om het existentialisme in zijn zelf te gaan voor tien gulden, ja vanuit Rotterdam. Maar uh, ja, natuurlijk moest je naar Parijs wel anders. En ik kan me ook nog heel goed herinneren dat we een keer op een hele oude motorfiets s nachts om drie uur, want die motorfiets ging voor nu het kapot, daarom was het zo laat geworden, over de Boulevard Saint Germain reden en werden aangehouden door zo'n oud Renault viertje met vier deuren. En daar kwamen drie agenten uit. Met wat ik dan maar submachine guns noem, stenguns, die je aanhielden. Want wat deed een rammelende motorfiets om drie uur s'nachts op de. Maar het waren echt spannende tijden. De ene dag naar de andere was een aanslag. Algerijnen tegen Algerijnen, Fransen tegen Algerijnen, Algerijnen. Dat was ook echt. Oh, dat was het nou, ja, wij, wij ja. Onze generatie kent natuurlijk de, de Rote Armee-fractie in Duitsland. Hoe dat voelbaar was. Ja. Dit, dit is misschien nog wel erger geweest, de, de spanning ja, die in het land heerst. waren is. natuurlijk. Ongelooflijk veel aanslagen de hele tijd. En ook uh, dan weer politie optreden. waarbij allerlei mensen doodgingen. Ja, het was een hele gespannen sfeer. Ja. Goed, we, we komen daar hopelijk allemaal nog op. Maar even de, de zaak bij elkaar pakkend. Uh, de man die nee zei, zegt ook in 1940. als Frankrijk met het Vichy-regime. eigenlijk capituleert voor Duitsland. zegt ook nee. Hoe cruciaal was dat nee voor nou, de Nou, Het is eigenlijk uh, het moment. Uh, uh, het, het beslissende moment. Hij zegt dus oh. nee. Tegen de regering. Want dat was natuurlijk. Daar moet ik nog heel even iets over zeggen. De Franse legermacht in Frankrijk was natuurlijk verslagen. Door dat uh, offensief van Hitler door de Ardennen. En door dat ge gebruik, wat de Gaulle overigens had bepleit voor de Fransen. Van de tanks als een aparte eenheid. Die dus heel snel kon oprukken. En hij was ook strategisch zeer onderlegd. Hij schreef ook een, een, apart, dat, een, een, een verhandeling daarover. Ja. ja, dat heeft Hitler gelezen. Want hij, hij bepleitte eigenlijk een soort blitzkriegachtig iets, toch? Nou ja, hij, de, de, wat de hij bepleitte was niet de tanks op te stellen bij infanteriedivisies. Iedereen kreeg er een paar, maar wat dus de Duitsers hebben gedaan... zijn boek is ook in Duits vertaald, er zijn veel meer exemplaren verkocht... van de Duitse vertaling dan. Dus dan hij heeft wel iets op zijn geweten eigenlijk. Ja, maar het goed, dat gaat, de, de gaat de, de niet de. verder. Ja. En, dus dat was duidelijk. Maar dan gaat erom wat er dan gebeurt. Nederland was in vijf dagen verslagen, Frankrijk uiteindelijk in zes weken... Nederland zei toen, generaal Winkelman capituleerde bij de regering, ging naar Londen. Daar is natuurlijk altijd nog veel over te doen, maar dat was in ieder geval een beslissing. Dat wilde de, de goal ook. Dus dat, uh, maar dat wouden de opperbevelhebber niet. En Pétain, die inmiddels in de regering was opgenomen, ook niet. Dus toen heeft Frankrijk gecapituleerd. En dat had tot gevolg, catastrofaal uh, gevolg, want de hele Franse oorlogsvloot, de vierde van de wereld, die nog geen schot had gelost was dus uitgeschakeld, anders was hij naar de Noord-Afrikaanse havens gegaan. Moet niet vergeten, Algerije was Frans grondgebied. We noemen het een kolonie, misschien was het dat ook... maar juridisch, gezien was het Frankrijk. Dus je verplaatste de regering, de zetel van de regering... werd ook niet verplaatst buiten Frankrijk, zoals wel was als je naar Londen ging natuurlijk, maar was in Frankrijk. Dan was er een grote troepenmacht die nog niet verslagen was. Die had kunnen worden ingeschrept En dan natuurlijk alle koloniale troepen en Noord-Afrika. Dus dan had je een totaal andere situatie gehad. Maar wat nu gebeurde was, er was... De generaal de Gaulle. En verder was er niks. Niemand. Een handvol zeelieden en een paar mensen die overliepen. En dat is natuurlijk zijn grote drama geweest. En ook zijn grote glorie natuurlijk. Precies. Desondanks. Want vandaar weet hij zich te herpositioneren. Weet hij een positie op te bouwen. Weet hij uiteindelijk met veel pijn en moeite... door de geallieerde Leiders aanvaard te worden. En dan krijg je dus het dat hij na de oorlog... Uh, niet de eerste man van Frankrijk wordt. Ja, je moet. Als je het terugziet, dan kun je... Echt heel ongelooflijk. Frank is totaal verslagen en vernietigd in 1940, maar in 1945. Het krijgt een bezettingszone in Duitsland. Als een van de vier overwinnaars. Het tekent de Duitse capitulatie in Berlijn. Het krijgt een bezettingszone in Berlijn. Het was een van de vijf leden van de Veiligheidsraad met vetorecht. Dus als je ziet wat er tussen 40 en 45 is gebeurd, is voor dat de Golden niet geweest was. Alleen Pétain, dat was dat natuurlijk nooit gebeurd. Maar dat maakt het toch onbegrijpelijker dat de Gol ja, niet. Maar... De, eerste presi de, de president wordt na de oorlog. Hoe kon, hoe kon dat eigenlijk? Nou, neem het voorbeeld van Churchill. Dat is natuurlijk nog veel verbijsterender. Want de Gaulle was dan nog een hoogst omstreden oorlogsleider geweest. Maar Churchill was natuurlijk een volstrekt onomstreden oorlogsleider. Nou, er is nog geen moment de oorlog voorbij. Of Churchill wordt verslagen. En de Engelsen kiezen voor een gewone man, Etley. Want in een gewone tijd heb je een gewone man nodig. De Gaulle is overigens niet weggestemd. Hè? Hij heeft zelf gezien dat het de kant uit ging die hij niet wilde. En hij had er genoeg van. Hij werd ook buiten de beraadslaring over de grondwet gehouden. En daar ging het voor hem dat Frankrijk een ander staatsbestel zou krijgen. Dat was de kern van de zaak. Toen hij zag dat dat niet gebeurde, heeft hij zelf gezegd, ik ga weg. En, en waarom wilde hij een ander staatsbestel? Is dat eenvoudig uit te leggen? Ja, dat is denk ik eenvoudig uit te leggen. Want ik weet, uh, de Fransen hadden dus voor 1940 uh, de, de, de Derde Republiek. De gemiddelde levensduur van een kabinet in de Derde Republiek was zes maanden... Ze kregen dan toen de Goal weg was, de Vierde Republiek. Toen werd zijn leven, ze vijf maanden. Dus die kabinetten vielen aan de lopende band. Iedereen die die tijd heeft meegemaakt, ik heb de tijd na de oorlog meegemaakt. Iedere vijf maanden was er een regeringscrisis. Permanente devaluaties, inwige stakingen en, en alles meer. En de Goal had gezien dat Frankrijk een machteloze politiek had gevoerd... tijdens de opkomst van Hilderij dus Een leider die werkelijk voor het volk voor de natie kon optreden. En dat heeft hij tenslotte. Ja, want, want de constitutie maakte eigenlijk een, een president een beetje machteloze lam, als het ware. Nou, de president had niets te zeggen Precies, in, in het God. systeem ja. van de derde en de vierde republiek. We gaan even een sprong maken. We gaan naar 1958. Dan breekt de Algerije-crisis uit. Dan Frankrijk haar laatste grote... Nou ja, laten we toch maar even zeggen, wordt gemak kolonie te verliezen. Land de roer en dan wordt toch de generaal geroepen. Uh, laten we even luisteren naar een toespraak van uh, de Gaulle uit 19. 58 juni. La route est dure, mais qu'elle est belle. Le but est difficile, mais qu'il est grand. Allons, le départ est donné. Ja, meneer Wesseling, u zit, u zit te glimlachen. De, de weg is zwaar, de weg is moeilijk, maar voorwaarts, we gaan het doen. Hij heeft het. Dit, dit is prachtig, toch? Ja, dit is prachtig. Je kan me ook werkelijk geen land voorstellen... waar een staatshoofd zulke toespraken kan houden. Ziet u het Drees doen? De weg is zwaar, het lot is ver. Voorwaarts, op met de glorie. Hij ik zou er niet meer heb, wegkomen, zogezien. Nee, die ja. wordt ter plaatse weggelachen natuurlijk. de goal lost dus die Algerije-crisis op? Nou ja, dat is ongetwijfeld zijn grootste verdienste. Maar de vraag is altijd... Kijk, hij is aan de macht gebracht door de mensen die Algerije-Frans wilden houden. Ja dus dat de Pienoirs, zoals ze heetten, dus ja. de Franse kolonisten... en de militairen die erachter stonden. Het leger Dien Bien Phu en de hele misère van Vietnam... Vietnam ja. godsnaam niet in Nieuwe-Nederlaag, dus het oorlog moet gewonnen worden. En die Pienoirs waren een miljoen, die wisten dat ze... het was dus of winnen of ten onder gaan. dat is het laatste dus geworden. Maar dat De goal in zijn hoofd had, van meet af aan... om Algerije tegen de wil dus van de mensen die hem aan de macht hadden gebracht toch zelfstandig te maken, dat is voor mij niet helemaal duidelijk. Er zijn wel aanwijzingen in die richting. Hij heeft al heel vroeg gesproken over autonomie, vormen zelfbestuur... Algerijnen moeten zelf beslissen. En hij is geleidelijk die weg opgegaan. Maar waar het natuurlijk om ging, want er zijn tenminste twee enorme crises geweest... tussen 58 en 62, als het dan is opgelost, om dat te doen... zonder een burgeroorlog in Frankrijk tot stand te brengen. Dat waren parachutisten die klaarstonden in Parijs te landen de regering over te nemen. Dus dat was allemaal heel gespannen. En dat is hem gelukt. Dat is, het, dat is het buitengewone daarvan. Het is natuurlijk wel gelukt op een manier... die ook de rol niet verwacht en ook niet gewenst kan hebben. Hij heeft gedacht dat de Sahara in ieder geval Frans zou blijven... vanwege de olie, gas maar ook vanwege de atoomprobleven. experimenten. -bom. Hij heeft gedacht ja. uh, dat er in ieder geval modaliteiten zouden zijn van samenwerking. En het is een totale aftocht geworden. Maar... Het maakt hem de handen vrij om de eerste krachtige president van Frankrijk te worden. En die maakt grote indruk ook op Nederlanders. En we gaan even luisteren naar een radioverslag van Guus Wijdsel die in 1960 premier de Quay en minister Luns bevraagt die net terugkomen van een bezoek aan generaal de Gaulle. De Goal, Het was voor u de eerste maal, excellentie, dat u de generaal ontmoette? Het was voor mij de eerste maal dat ik de generaal heb gezien. Dat ik de generaal heb ontmoet. Het was ook de reden dat ik vanmorgen een kwartiertje van tevoren bij hem ben geweest... Echt voor een persoonlijk gesprek en voor een eerste kennismaking. En wel op een hele bijzondere dag, excellentie, 31 augustus. 31 augustus, en in verband daarmee kan ik ook wel zeggen dat de uh, heer de Grol vanmiddag aan het déjeuner, bij de enkele woorden die hij gesproken heeft, ook nog een speciale gelukwens heeft uitgesproken voor prinses Wilhelmina bij haar 80ste verjaardag. Excellentie Luns, als ik u een vraag mag stellen... Uh, ...het is van deze bespreking niet de bedoeling geweest tot resultaten te komen. Dit is uitsluitend een diepgaande gedachtenwisseling geweest. Heb ik dat goed begrepen? Dat heeft u heel goed begrepen. En het is, zoals ik reeds heb gezegd, een diepgaande, zeer vruchtbare gedachtenwisseling geweest. In een aangename sfeer? In een, in een aangename sfeer, inderdaad. Zeer aangename sfeer zal het. En buitengewoon openhartig. Dit was ook wat u van de dag hebt verwacht, excellentie. U bent er ook tevreden mee. Dit is inderdaad wat ik van deze dag heb verwacht. Ik heb het niet verwacht, en uh, president de Kwaai ook niet, dat we terug zouden komen en zouden zeggen, nou uh, heren, we hebben nu dit en dit overeengekomen. En dat is van Franse zijde ook niet uh, verwacht. Het was uitdrukkelijk bedoeld, dat is een diepgaande, oriënterende bespreking. En als zodanig is de dag geslaagd. Als zodanig is die geslaagd, ja. Dank u zeer, excellentie. Ja, ik ja, kom daar vandaag de dag nog eens om omdat uw excellentie. Maar heel gezellig allemaal, dat bezoek aan de go. Uh, en ook nog de verjaardag van onze prinses Wilhelmina... niet vergeten door de staatsman, de generaal. Was, dat, was hij inderdaad zo'n aangename, wellevende man? Ja, uh, laat ik om te beginnen even een opmerking maken... wat misschien niet iedereen weet... Dat is in diplomatentaal, is het woord openhartig, betekent dat je vreselijke ruzie hebt gehad. Dus, Akkoord. Uh, dat, uh, <laughs> dat is de manier waarop je dat uitdrukt. Dus, uh, Juist. In goede verstandhouding, maar openhartig, dat betekent uh, dat ze het helemaal niet eens zijn. En hebben zitten kibbelen. Maar ja, Luns is natuurlijk een heel interessant, bijzonder geval. Twee redenen. In de eerste plaats, omdat hij net iets langer was dan Goal. Daar is veel over te doen geweest. <lacht> Nederland zei hij is de enige die de Goal recht in de ogen kan kijken. Nou ja, op een gegeven moment is tijdens een uh, bezoek van de Goal in Nederland... had hij een tête-à-tête -tête met Luns En toen is prins Bernard even binnengedrongen met een centimeter... om te kijken wie de langste was. Toen, ja... Uh, to, uh, die, die wou dat nou wel eens weten. Toen bleek Lundsen ze een paar centimeter langer te zijn. En zei toen tegen de Goal... U ziet, mon generaal, ik ben even groot als u. Waarop de Goal hem vernietigend aankijken zei... Nee, meneer de minister, u bent even langer als ik. En dat is natuurlijk iets heel anders dan even groot, u zult begrijpen. Maar hoffelijk was hij zeker. Ja, ja, ja, buitengewoon hoffelijk. Dat he, he, he hebt u enig vermoeden waar dat openhartige gesprek, wat dus eindelijk een conflict betekent, over zou, waar het conflict over zou ja, hebben kunnen gaan. Eeuwig over dezelfde zaak. En Nederland was uh, hardgrondig uh, voorstander van de NAVO en, van niet, en dus niet van enige vorm van zelfstandig optreden van Europa naar binnen. En Nederland wou een uh, een Europa zeg maar, van Brussel, dus een, uh, we noemen het federatief, maar dat is, allemaal niet zo, dat is niet, eigenlijk niet zo'n goede term, laten we het even zo noemen. In ieder geval dus een niet supranation, een, een supranationaal, niet een internationaal Europa. Nou, De Gaulle was op die punten radicaal tegen en De Gaulle heeft ook gezegd, als ik Nederland was geweest, had ik ook de Nederlands standpunt ingenomen, maar daar ben ik niet, ik kom op voor Frankrijk. We, doen wat we, doen. we luisteren nog één keer naar de goal hierop aansluitend. Want we keren terug naar 14 juni 1963. U beschrijft het ook in uw boek. Dan zegt hij weer in de snee. En we gaan even. Ja, dan zegt hij dus nee tegen de Engelse toetreding tot de EEG. Maar hij zegt ook het een en ander over Frankrijk als atoommacht. En dat laatste, daar gaan we even naar luisteren. Dans ces conditions. personne ne peut dire. Dans le monde. Personne dans le monde. Et en in particulier personne en Amerika ne peut dire. Si, où, quand, comment, dans quelle mesure les armements nucléaires américains seraient employés à défendre l'Europe Naturellement, les armements nucléaires américains demeurent la garantie essentielle de la paix mondiale. Yeah. Hij legt uit, als ik het goed begrijp, dat Frankrijk en zelfs Europa niet zich afhankelijk moet maken. Je kunt, je kunt niet helemaal vertrouwen op Amerika als kernmacht. Je kunt je daar niet achter verschuilen. In geval van Koude Oorlog moet je ook je eigen kracht hebben. Je eigen atoomwapens. Wat, wat, wat was nou eigenlijk, hoe belangrijk was dat voor de goal, dat hebben van een eigen atoomwapen? Oh, dat was on ontzettend belangrijk. In de eerste plaats is dat natuurlijk de analyse, de analyse is. Toen Amerika als enige atoomwapens had... en als enige beschikte over raketten om die ook op een plaats te bestemmen... of althans een vorm van transport om die ter plaatse af te leveren... kon je op die atoomgarantie in zekere mate rekenen. De Amerikanen hebben de atoom om twee keer gebruikt. Maar sinds de Sovjet-Unie die wapens ook had... en sinds er dus een nucleair soort evenwicht was ontstaan... of althans een mogelijkheid van wederzijdse vernietiging... Kon je daar niet meer op rekenen? De Goal zei uh, zonder enig probleem van: Kijk eens, ik geloof niet dat als iemand een aanval doet in Berlijn, dat dan de Amerikaanse president zegt gooi bommen op Moskou en Leningrad en weet dat New York en Chicago worden vernietigd. Daar geloofde hij niet in. En de Amerikanen die, uh, hebben toen ook die flexibele respons ingevoerd. Goed, uh, meneer Wesseling, we hebben nog veel meer vragen. Bijvoorbeeld, wilde de Goal Napoleon overdoen? Is dat kort ja of nee op te zeggen? Nee, nee, nee, dat ja, heeft okay. hij zeker niet. Goed zo. Uh, het is een prachtig boek, absolute aanrader. Uitgekomen dus bij Bert Bakker, De Goal, De Man, Die Nee zei. U hoorde Jos van in gesprek met Henk Wesseling. Wij zijn er weer na het nieuws. Dan gaan we praten over de historische boeken die deze maand verschenen zijn... met onze recensenten Paul Arnoldus en Han van der Horst. Tot na het nieuws. Zometeen om kwart over twaalf, de perstribune.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 voor de ontvangstproblemen van Radio 1. Zometeen vanaf kwart over twaalf in de perstribune. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.